met het NOS journaal. De politie, de politie bevestigt dat niet. Het Turkse parlement heeft de noodtoestand in Turkije met drie maanden verlengd. Dat is de vierde keer dat hij wordt verlengd. Sinds de invoering van de noodtoestand na de coup een jaar geleden zijn 50.000 mensen gearresteerd en 150.000 mensen ontslagen. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken leggen de export van rubberboten naar Libië aan banden. Ook de export van buitenboordmotoren wordt beperkt. De ministers hopen het zo moeilijker te maken voor mensensmokkelaars die die rubberbootjes gebruiken. De maatregelen gaan meteen in. Het lukt voorlopig niet om een onafhankelijk schadefonds op te richten voor de aardbevingsschade in Groningen. Het fonds moet schades gaan beoordelen zonder tussenkomst van de NAM. Gemeentebesturen en de Tweede Kamer willen zo'n fonds, maar het is er op z'n vroegst midden volgend jaar, zegt de Nationaal Coördinator Groningen. Volgens RTV Noord heeft het uitstel waarschijnlijk te maken met procedurele kwesties. Het komt te vaak voor dat verpleeghuizen signalen van demente ouderen verkeerd opvatten. Dat zegt een oudere psycholoog, Sarah Blom, in Nieuwsuur vanavond. Volgens haar ontbreekt het in veel verpleeghuizen aan essentiële kennis. En de jongens die bij een spoorwegovergang in Friesland aan de slagbomen hingen... hebben zich gemeld bij ProRail. Ze zeggen dat het ze enorm spijt. Twee jongens hingen aan de spoorbomen, een derde jongen filmde dat... en ze plaatsten het filmpje op internet. De jongens zijn 16, 17 en 18 jaar oud. ProRail doet aangifte. Het weer, vanavond en vannacht is het tamelijk rustig en dan kunnen zich enkele misbanken vormen. De minima liggen tussen de 9 en de 14 graden. Morgen blijft het droog met afwisselend zon- en sluierwolken. En de maxima liggen rond de 25 graden. Dit was het NOS. Zandvoort protects. heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. Zandvoort Zom。Zom. Zom. en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Later ben ik dus naar een andere bijbelstudie gegaan in Haarlem, waar ik twaalf jaar ben geweest. En als ik daarheen ging, dan kwam ik altijd langs de Pinstegemeente. En dat was ook nog een... Uh, dat was altijd blij klappen en, en zingen. En ik vond het daar zo leuk dat ik eigenlijk me meer ging interesseren...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 Reis nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit. O mijn ziel. Verheerlijk zijn heilige naam. Heer volgeduld. toont u ons uw liefde.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 I'm in mijn einde komt zal toch mijn zielenloflied blijven zingen Tienduizend jaren Zijn heilige naam verheerlijk zijn heilige name. Verheerlijk zijn hij. Zegen ons, wees ons genade Licht over ons Uw aangezicht Zoals de zon met al haar stralen Ons in over.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 Geborgen er alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nam in de straat en dacht aan mij, meer dan ooit. Raagt me alles los te laten. Daar vind ik u en ik twijfel niet. En als de golven alvers slaan, dan blijf ik open op uw naam. Mijn ziel vindt rust. Want in de storm bent u dichtbij, ik ben van u. En u van mij. De diepste zee is vol. Zouden varen, dan faalt u niet. Want u trouwt.